Goedemorgen, mijn naam is Ben Zonneveld. En in het kader van Zandvoort Kies spreek ik vandaag met mevrouw Maaike Koper, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik wil graag een programma met u doornemen. En ik heb het vorige programma ook uh, gelezen. En daar stonden de speerpunten bovenaan. En nu zijn ze verwerkt in hoofdstukken. Is, is dat een verandering? Um, ja, nou, het is in ieder geval de opmaak van het totale programma. Wat we vorig jaar, eh, vorig jaar, vorige periode gedaan hebben. ...is, is, is een, van het grote programma een compact uh, programma te presenteren. Dat gaan we nu ook doen. Maar uh, we hebben er gedurende het jaar wel, uh, periode wel behoefte aan gehad... ...om uh, met de leden regelmatig van contact te wisselen. En dan gaat het juist om die inhoud die erachter zit. En wij denken dat het ook belangrijk is om te vertellen... ...en waarom wil je nou die speerpunten? Want we kunnen allemaal roepen, we willen dit, we willen dat. Maar het gaat vaak ook om en hoe doe je dat en waarom doe je dat. Nou, in uw uh, programma zijn de aanhalen nog uh, redelijk uh, breed. Hè? Dat geeft ook een verduidelijking waarom u dat doet. Ja. Dat is voor de leden erg belangrijk en ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek. De hoofdstukken zijn vertrouwen, wonen, economie, klimaat en milieu, zorg, wel werk, welzijn en inkomen, onderwijs en sport en kunst en cultuur. Het valt op dat zorg, welzijn en werk uh, de grootste paragraaf is. Dat klopt, ja. Ik denk ook dat het de belangrijkste opgave is. <kijkt> Samen met wonen, overigens. Uh, maar dat, die twee die houden, die, die zitten aan elkaar vast. Uh, zorg en welzijn en wels, werk en inkomen zou je misschien kunnen, kunnen knippen. Maar uh, nou, dat is in dit hoofdstuk niet gebeurd, maar dat is misschien opmaaktechnisch hoor. Maar het, maakt, we... ook het, oh, sorry. Ja, ja. het maakt ook het, uh, uh, het grootste deel uit van het gemeentebudget. Mm -hmm. ja. Zullen we uh, punt voor punt doorlopen? Ja, prima, graag. Het vertrouwen. Ja. Um, de afgelopen drieënhalf jaar, en uh, daarvoor ook wel, werd er vreselijk uh, op de man gespeeld. Er werden aanhalen gedaan op personen. Um, daardoor raakt het vertrouwen in de, in de zandvoortse politiek en ook landelijk uh, redelijk uh, op de schop. Uh, u heeft bij het formeren van de vorige coalitie uh, bestuurlijke uh, veranderingen voorgesteld. Ja. Hoe gaat dat, de komende, uh, dat vertrouwen weer terugwinnen in de komende vier jaar? Ja, de, de, de, de spijker op zijn kop. Uh, vertrouwen in landelijke politiek en uh, plaatselijke politiek. En dat heeft heel veel te maken met op de man Dus die herken ik. Uh, en dat moet je gewoon niet doen. Het vertrouwen gaat twee kanten op. Je moet vertrouwen schenken. Je, dus moet je zorgen dat je je inwoners en je ondernemers en alle organisaties goed meeneemt in het proces. Dus uit het raadhuis, maar vooral in contact. En dat is ook uh, waarom wij voorstellen om een uh, geloot burgerberaad in te voeren zodat uh, uh, niet alleen maar de bewoners en participatiebijeenkomsten wordt, uh, worden georganiseerd. Maar dat we gewoon iedereen kunnen betrekken bij alle grote vraagstukken die, uh, die spelen. En wat, wat doet een burgerberaad? Een burgerberaad die, uh, die, die uh, aan de hand van de vraagstelling. Die dan de gemeenteraad en, en, en college goed overleg met elkaar uh, gaan formuleren. Dan vragen ze aan het burgerberaad. Kijken jullie hier eens naar? en Wat vinden jullie hiervan? En dat voorkomt dat je... Dat je straks uh, gewoon een hele groep mensen niet uh, gehoord hebt. En dat is eigenlijk wat we willen bereiken. We hmm. willen bereiken dat mensen meedoen. En dat mensen die, uh, ook de, de, de kans kunnen krijgen om mee te praten over belangrijke zaken. Uh, u, u praat ook over gedoe en ruzie. We moeten het samen doen. Hè? Uh, ja. En u vraagt, de spelregels liggen er al. Die, uh, die wil u doornemen. Maar als de spelregels er liggen, waarom houdt men zich daar niet aan? Ja, ik kan alleen maar voor mezelf praten. En ik vind, uh, ik vind het ontzettend belangrijk om je daaraan te houden. En uh, volgens mij kan de kiezer, uh, als hij meegekeken heeft de afgelopen vier jaar, ook van ons zien hoe wij dat doen. Met respect voor, uh, voor een ander, over de inhoud. En als je dat blijft doen met elkaar, dan kom je volgens mij uh, een heel eind. Maar je, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Nee. Maar daarom kun je wel na een goed glas bier met iemand drinken. Ik bedoel, dat, dat is wel de manier, volgens mij, hoe je met elkaar om moet gaan. Bestaat die traditie nog? Nee, nu niet in coronatijd. Nee, dat, dat, maar dat is wel ontzettend jammer. Eh, je ja, kunt natuurlijk uh, een verhitte discussie hebben over... ik ben het niet met je eens, ik wil linksaf, <coughs> ik wil rechtsaf. En dan achteraf zeggen, nou ja, uh, ver, uh, nee. zo is die gelopen. Mm -hmm. ja. Er wordt ook gesproken over uh, ambtelijke samenwerking in, in, ja. uw, uh, in uw programma. En u uh, gaat een beetje op het achtergrond zitten... door uh, gewoon af te wachten wat het evaluatieonderzoek uh, gaat uh, doen. Uh, er wordt nu al heel veel gesproken, de messen worden geslepen. Uh, u wacht het echt af... En daarna denkt u, wat u ook schrijft, uh, wel geen fusie met een andere gemeente, maar wel samenwerking over, uh, met ambtelijk apparaat? Ja, en, uh, ja allereerst over de, de, de samenwerking. Ik vind dat uh, als je als kleine gemeente zulke grote opgaven uh, hebt, zoals nu met het sociale domein, met woningbouw en uh, zorgwelzijn, dan vind ik het niet gek dat je als kleine gemeente niet in staat bent om dat alleen op te pakken en dat je daarvoor ondersteuning zoekt elders. Uh, dat is iets anders dan bestuurlijk fuseren, want ik vind echt dat Zandvoort als gemeente zelfstandig moet blijven. Dus dat is één. Maar als je dan kijkt naar de toekomst, gaat het goed of gaat het fout? Dan vind ik ook dat je dat goed moet, uh, moet doen op basis van feiten, dat je dat op basis van onderzoek moet doen. Mm. Hè, want het gaat uiteindelijk om de beste dienstverlening voor onze bewoners. Dus je, je moet ook aan de, de bewoners vragen, wat vinden jullie hiervan? En als je dan de vraag stelt, ja, heb je dan liever je ambtenaren in, in, in Haarlem of Zandvoort? Dan vind ik dat niet de vraag. De vraag is, hoe krijgen we de beste dienstverlening? Dat is hem. Dat is Vandaar ook, ook dat wij wachten op het rapport. Mm -hmm. Maar dat we heel helder zijn over, Zandvoort blijft een zelfstandige gemeente. In, uh, in het vervolg, en daar komen we straks ook nog wel op, van uw programma staat dat er heel veel lokaal gedaan moet worden. Hè? Zeker in de scholen en in de welzijn uh, dingen. Betekent dat dan ook dat die ambtenaren in Zandvoort geplaatst gaan worden? Uh, dat zou kunnen, maar, dat hangt, maar wat uh, uh, de ambtenaren, dat vind ik dan altijd lastig, dus u hoort mij denken. Uh, <laughs> maar het gaat natuurlijk om de ambtenaren die lokale dienstverlening, uh, die moeten natuurlijk in Zandvoort zitten. Dat betekent, die balie moet open zijn en daar zijn we ook heel duidelijk in. En daar moet iemand goed uh, terecht kunnen. En zeker voor mensen die niet digitaal vaardig zijn... Die moeten, ja, die moeten gewoon goed geholpen worden in Zandvoort. Maar Duidelijk. als het gaat om. Uh, je kunt het per mail af, dan mag iemand van mij. Dan maakt het mij niet uit waar die mail vandaan komt. Nee, nee. als het maar uh, voor de Zandvoort is. Maar goed, gaan we dan wonen? In uw programma staat in de balans tussen leefbaarheid en maximale kansen voor woning. Zoekende mikken wij op 800 woningen voor 2030. We kijken zelf naar 1000, maar dan moet het wel meezitten. Uh, wat moet er meezitten? Ja. Ja, je gaat natuurlijk, we lopen tegen de grenzen aan, dat ziet iedereen. We hebben afgelopen dinsdag uh, natuurlijk geweldige besluiten genomen met entree- en badhuisplein. Dat liep al aan tegen de grenzen van de omwonenden. Hè. Uh, wil je alle plekken invullen of niet? Uh, nou, daar, daar moet je met elkaar uitkomen. Maar dat betekent, je kan ook niet, tenminste voor ons is dat onbespreekbaar, je kan absoluut niet in de natuur gaan bouwen. Dus de grenzen aan de, aan de rand van het dorp zijn ook helder. Nou, wat ga je dan zoeken? Je gaat zoeken naar plekken die je kunt, uh, kunt verdichten. Die heeft u gevonden. Uh, voor deze ambitie zijn locatie nodig. U wil laten onderzoeken of op P-Zuid Friedhofplein gebouwd kan worden. Ja. Maar uh, voor het parkeerbeleid zijn dat dingen die uh, eigenlijk gebruikt gaan worden om de toeristen te parkeren. Zeker. Hoe, hoe, hoe ruimt u dat? Nou, dat je, moet, je moet naar dubbelgebruik, of zoals wij bij klimaat en, uh, en energie zeggen... Het bij komt, komt inderdaad terug bij klimaat. En ja, en, uh. want, want ik bedoel, waarom zou je nu kiezen voor... Kijk, wij hebben als Partij van de Arbeid gepleit deze periode voor onderzoek dat parkeerterrein Zuid nu... Uh, en, want als je dat overdekt met zonnepanelen, dan wek je ook energie op. Dus, uh, daar komen we misschien zo direct nog op. Maar als het gaat om woningen en je zou daar bijvoorbeeld een slanke toren kunnen bouwen, waardoor het uitzicht intact blijft en je ook nog eens met wandpanelen energie um, op kan wekken, dan heb je een win-win-win situatie. Waarom zou je dat nou niet onderzoeken? Als we met elkaar gelijk denken, oh, uitzicht, dan kan er natuurlijk niets. Maar als we... Het eerst in kaart brengen van is er misschien een manier waarop het wel kan. Die, die weg wil ik graag. Het komt inderdaad terug bij, uh, bij energie hè? en uh, overdekken met zonnepanelen. Zoals in Bloemendaal uh, het, het, het parkeerterrein is gedaan. Dit is al eens geopperd dit jaar en toen stond de hele boulevard stijf. Is het dan niet een beetje uh, zoeken naar iets wat bijna niet kan? Nou, kijk, ik snap dat als je langs de boulevard naar Bloemendaal rijdt, sorry dat wilde ik zeggen, dan... Dan vind ik het niet mooi zoals het bij Bloemedaan is. Maar het is wel goed gedaan. Want er is wel gekeken naar wat kan. En ik denk met de huidige technologische mogelijkheden... Er zijn bijvoorbeeld wandpanelen die energie opwekken. Je, kunt, je, je zou daar een pand neer kunnen zetten waar, waar het allebei kan. Maar het hangt er ook vanaf. Kunnen we bijvoorbeeld met parkeren de grond in? Want als dat onmogelijk is... Ja, dan, dan mis je je parkeerterrein. Mag dat van duim Nou, Ik vind dat je dat moet onderzoeken. Okay. Ik vind dat je daar gewoon met elkaar goed naar Omdat de opdracht is zorg voor woningen. En dat probleem is echt heel groot. Maar het probleem met het klimaat is, ja, dat staat, daar, staat daarnaast. Dat is uh, goed. Uh, laatste vraag voordat we een plaatje gaan draaien. Uw verzoeknummer komt eraan straks. Ja. Uh, voor de sociale woningbouw is nu mede door de PvdA 30% afgesproken. U wilt naar 50%. Ja. Uh, in het kort, hoe krijgt u daar de handen voor op elkaar? Nou, de, ten eerste is dit ons verlanglijstje. Dus uh, wij gaan met dit verlanglijstje naar de collega's en kijken wie er hetzelfde verlanglijstje heeft. Uh, wie, wie, mm -hmm. daar, wie daar in de buurt komt, wie daar met ons over mee wil denken. Maar ten tweede, als je kijkt naar mensen die, uh, die een woning nodig hebben en in welke inkomensklasse dat zit, dan heb je meer dan 30% nodig. Dus als je uitbreidt in Zandvoort, zul je echt meer uh, sociaal moeten bouwen om te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor mensen die, uh, die daar sociaal gezien ook... Uh, Aanspraak op doen. Goed, dan gaan we nu naar de muziek luisteren. Okay. Je ziet mij aarzelen als jij de, de, de